9 uur. Dit is Radio 1, met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal spreken we met Leo Blokhuis over de dood van Raymond Zurek, U hoorde hem net, medeoprichter van De Doors. En de Partij van de Arbeid vindt dat het kabinet te weinig doet tegen misstanden bij rijscholen. Dat zo dadelijk nu eerst het NOS-journaal met Jan van de Putten. President Obama heeft de verwoestingen die de tornado heeft aangericht in Oklahoma een grote ramp genoemd. Hij heeft federale hulp toegezegd. In Oklahoma wordt gevreesd dat bijna 100 mensen zijn omgekomen. In verschillende voorsteden van Oklahoma City zijn gebouwen met de grond gelijk gemaakt. Doordat de tornado zich razendsnel ontwikkelde, konden inwoners pas 10 minuten van tevoren worden gewaarschuwd. In de plaats Moor werd een basisschool verwoest. Zeker zeven kinderen zijn om het leven gekomen. Volgens tornado-expert en weerman Reinier van den Berg... is het zeldzaam dat een wervelwind zoveel schade aanricht. Deze tornado was dat hij ook door een drukbevolkt gebied trok. En dat maakt hem inderdaad uitzonderlijk. En waarschijnlijk komt hij ook in de top 10 dodelijkste tornado's in de Amerikaanse geschiedenis. Dus het is een buitengewoon ernstige ramp die zich daar voltrokken heeft. De tornado die over Moor raasde, was ruim 3 kilometer breed en bereikte windsnelheden van ruim 300 kilometer per uur. In de gemeentehuizen van Zijst en wijk bij Duurstede zijn de condolieanceregisters geopend voor de broertjes Ruben en Julian. Burgemeester Jansen van Zijst tekende als eerste. Op de school van de jongens wordt ook uitgebreid stilgestaan bij hun dood. Er is vanochtend een bijeenkomst voor ouders en leerlingen en er wordt een herdenkingshoek ingericht. De definitieve identificatie van de jongens is nog niet afgerond. Volgens de politie kost het tijd omdat de lichamen in het water hebben gelegen. En de verwachting is dat het werk vandaag of morgen klaar is.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 De SP vindt dat scooterrijders die te hard rijden... beboet moeten kunnen worden op kenteken. Nu is dat nog niet mogelijk... en wordt er alleen door de politie gekeken of een scooter is opgevoerd. SP-Kamerlid voor Sad Bashir wil dat veranderen. Ik wil voorstellen dat de politie ook gewoon laserguns kan inzetten... bijvoorbeeld zoals ook het geval is met motoren en uh, voertuigen. De scooters moeten gewoon gecontroleerd worden met een radarsysteem... Uh, en dan kunnen ze ook sneller beboet worden. De Russische Staatsveiligheidsdienst, de FSB, zegt dat een aanslag in Moskou is voorkomen. De FSB had ontdekt dat drie terroristen bezig waren... een aanslag op een massabijeenkomst in de Russische hoofdstad voor te bereiden. Correspondent David-Jan Gotwa. Het zou gaan om moslims die. In Pakistan heeft de FSB gemeld en ze zaten in een woning in Orlega van Soejo, Dat is een klein stadje op zo'n zo 100 kilometer ten oosten van Moskou. Ja, en toen de FSB ze wilde arresteren, toen begonnen ze te schieten. En bij het vuurgevecht kwamen twee militanten om. De derde werd gearresteerd. Rusland maakt zich grote zorgen om terroristische aanslagen in de aanloop naar de Olympische Spelen, die volgend jaar in Sochi worden gehouden. De Amerikaanse overheid heeft niet alleen journalisten... van persbureau EP doorgelicht, maar ook een van nieuwszender Fox. Dat blijkt door de reconstructie van de Washington Post. President Obama raakte afgelopen week in opspraak... doordat justitie maandenlang telefoonnummers... van journalisten in de gaten heeft gehouden. Waarschijnlijk om te ontdekken wie gevoelige informatie had gelekt... over CIA-operaties. Ook van de Fox-journalist zijn telefoongegevens opgevraagd. En daarnaast heeft justitie zijn persoonlijk e-mail ingekeken. Dan het weer nog. bewolkt, nevelig en plaatselijke regen of motregen. Aan de oostgrens later wat zon en het wordt 12 tot 14 graden. De rest van de week wisselvallig en het wordt kouder. Dondag en vrijdag wordt het 9 tot 12 graden. Kerstinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Wordt het nou wel wat rustiger? Het wordt langzaam wat minder, maar het, het 220 kilometer. Maar het schiet eigenlijk niet op. De eerste spits na een werkdag... Uh, op een werkdag na een lang weekend is het altijd erg druk. En dan helpt dit weer ook niet. Lange files op de A2 van Eindhoven naar Utrecht... tussen Afrit sint Gestel en knooppunt Empel 9 kilometer. En ook ten noorden van Amsterdam veel vertraging. Vanochtend hadden we een aanrijding op de A7. Nu is het nog langzaam rijden op de A8... voor knooppunt Koenplein 4 kilometer richting Amsterdam. En bij de Koentenol richting Den Haag is de linkerrijstrook dicht. Daar loopt aardig vast tussen Kadoen en Amstel Business Park 12 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen een alternatief... Voor de de route via A8-A10 tussen Beverwijk-Oost en knopend Bad Hoeverdorp... 11 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag was een aanrijding. De rijstroken zijn weer open, maar het is langzaam rijden... tussen Zoetermeer en Den Haag-Maniveld over 12 kilometer. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen de de Ketelplein en Terbrechtseplein nog 8 kilometer. Nou, het is nog druk genoeg. Meer over de tornado's houden we zo dadelijk over ruim twee minuten.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 Medeoprichter en organist van De Doors. We spreken straks Leo Blokhuis. Nu eerst de verwoestingen in Oklahoma. Want er heeft een monster-tornado flink huis gehouden. In het plaatsje Moor bijvoorbeeld werd een school totaal verwoest. Daarbij zijn tenminste twintig kinderen om het leven gekomen. President Obama heeft het inmiddels over een enorme ramp... en zegt federale steun toe. Gefreesd wordt dat zeker honderd mensen om het leven zijn gekomen. Correspondent Wessel de Jong vertelt wanneer de ramp zich voltrok.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 ja dat blijkt ook wel uit de enorme verslagenheid van de mensen ter plaatse. Uh, rescuers pulling children up beneath the, de the debris. Um, the third graders uh, mainly. We were hearing that the first, second, and third graders, uh, possibly kindergartners as well. Um, those students were not bused uh, from the school minutes before the uh, tornado hit. The, the older children at that elementary were bused um, to a uh, to a nearby a uh, church that was out of the way of the direct path of this tornado the other children though niet. de CNN verslaggever vertelt hoe de jongste kinderen van deze lagere school uit het puin werden getrokken de oudere kinderen konden worden geëvacueerd naar een kerk in de buurt een paar minuten voordat de orkaan de school bereikte uh, Er zijn seven of those children um they were found at the bottom of the school in a pool of water standing water um all of them had drowned and and it's likely that there are 20 to 30 and i get a little choked up ik praat over dit, maar er zijn 20 tot 30 meer kleine victieën, Op dat moment, als de verslaggever praat, zijn er zeven kinderen dood aangetroffen. En de verslaggever schiet vol als hij moet vertellen dat er 20 tot 30 kinderen, die dan nog vermist worden, waarschijnlijk niet meer leven. Op dit moment verliezen we de daglicht. Je ziet dat de officiërs, een licht op over deze this, uh, this scene waar de search en rescue continue. Ik weet niet of je die lijn daar kan zien. Uh, of investigators het zoeken wordt dan dus steeds moeilijker omdat het donker wordt vertelt een andere journalist maar toch blijven de politieagenten en brandweermannen toestromen die proberen nog leraren en leerlingen te vinden. Tijdens het zoeken spreekt de gouverneur van Oklahoma, Mary Fallin... dat ze meeleeft met de ouders die zich afvragen waar hun kinderen zijn. Maar dan is er ook het onverwoestbare Amerikaanse optimisme... van de gemeentesecretaris van Moore. Zoals je weet, we dit al eerder And I can tell you though that our citizens are resilient. We hebben het helaas vaker meegemaakt zegt de ambtenaar. Maar we zijn hier taai. This community will recover. We will recover and clean up as soon as we possibly can. we are looking forward to that job although we would rather not have it it's here and we accept it. We zullen er bovenop komen. Dit is een zware klus en ik kijk er naar uit. Ook al had ik liever wat anders gedaan. We zullen ons best doen dat alles hier weer zo snel mogelijk normaal draait. En we zullen het allerbeste doen om onze back weer functioning te functioneren. zo snel mogelijk. Zodra er nieuws is over het aantal slachtoffers van die tornado. in onder andere Oklahoma, dan melden we dat uiteraard op deze zender. Als u inmiddels wilt bijlezen, dan kan dat op onze website nos.nl. .no. U heeft inmiddels gehoord: toetsenist Raymond Zarek is overleden. En Zarek richtte midden jaren 60 samen met Jim Morrison de doors op. Muziekjournalist Leo Blukhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk was Menzèric voor de Doors? Heel. Ja, dat, dat orgelgeluid was bijzonder typerend voor het voor de sound van de band. En hij was een van de belangrijke uh, componisten van, uh, van de groep. Ze hebben alles met elkaar geschreven. Dat wordt altijd um, heel erg in de, de handen van Jim Morrison gelegd. Maar um, uh, de, de, dat was zeker een groeps-effort. En uh, zijn, zijn rol was daar uh, niet te onderschatten. Hmm. Nou hoorden wij dat uh, het, het gedeelte wat we net al eventjes lieten horen uit um, Light My Fire is dat, hè? Ja. Dat, die, die, die, die, die, die, die, die, dat dat uh, gemaakt is, uh, uitgekozen is uiteindelijk omdat ze nog wat zochten voor, uh, op het album. Klopt dat verhaal? Uh, nou, ze zochten nog wat in het nummer. Ik, ik heb, hem, ik heb uh, uh, Raymond Zarek zelf mogen interviewen een aantal jaar geleden. En uh, toen hebben we het uitgebreid over dat nummer gehad. Uh, daar heeft hij het grootste deel van geschreven. Uh -huh. Van Light My Fire. En uh, hij vertelde me dat hij zo onder de indruk was van Jim Morrison. Dat was echt het boekbeeld van de band. En uh, die kwam met uh, ontzettend creatieve, onconventionele ideeën. Als het gaat om popmuziek. En hij vertelde dat hij toen dit nummer schreef en dat hij daarin alle akkoorden gebruikte... die hij op dat moment kon spelen. Het is een veel complexe nummer dat je gewoon om, in, om indruk te maken bij, bij zijn vriend Ian Morrison. En toen hadden ze dat nummer en toen hebben ze dat met elkaar uitgewerkt... en toen zochten ze nog iets... Um uh, daarvoor. Um, in, in, in de film, door, uh, uh, die scène die klopt vrij aardig. Verder heeft Manzarek een ware kruistocht tegen die, die film van Oliver gevoerd, trouwens. Maar die scène klopt vrij aardig. Hij stuurt, of Fanny Speed stuurt hij de andere leden even weg. Van laat me even, laat me even. En zij lopen richting het strand. En te, voordat zij de zee bereikt hebben, heeft hij dat intro geschreven. En, en ja, dat is een. Zoals pop graag zeggen, een iconisch intro is dat. Dat, is echt, dat kent iedereen. En waar keer. zit hem dat nou in, dat iedereen dat kent? Nou, het is virtuoos. Het heeft een ongelooflijk soepele melodie. Het, het, blijft, het blijft heel erg hangen. Je hoort het één keer en dat dreunt in je, in je hoofd. Nou, terwijl het niet voor de hand ligt. Het is een, het is een heel. heel uh, uh, het, is niet, het is niet wel iets wat iedereen kan verzinnen... wat je soms, wel ik denk, bij liedjes. Hm. En hoeveelzijdig was hij eigenlijk? Want uh, de Doors hadden geen bassist, hè? Speelde nee. hij die partijen ook? Uh, linkerhandje. linkerhandje. Ja, Linkerhandje. Het, handje, uh, ja. Ja, ja, ja, dat zijn de betere. Er zijn wel meer bands die dat doen. Maar hij was een van de eerste. Hoewel hij ook wel echt bas kon spelen... maar hij deed het vaak op toetsen. Hij was... Uh, ja, ik, ik denk eerlijk gezegd... dat hij de motor achter de band was. Ook toen ik ze... Uh, uh, ik, ik heb ze nooit echt in een goede actieve periode meegemaakt, want nadat Jim Morrison dood is gegaan, uh, is hij nog een tijdje als zanger, uh, heb, hebben ze twee albums geprobeerd met hem als zanger. Dat is niet echt een succes geworden, maar hij was wel echt, uh, um, de, hij, zonder hem was, was die band een stuk minder geworden, zeg maar. Mm. En je zegt hij heeft het daarna nog wel geprobeerd, dat ging niet heel nee, de, erg uh, goed, wat, ja, wat heeft ja, hij maar, gedaan? Hij heeft, uh, hij heeft, ik meen twee, maar ze zijn in ieder geval nog. Uh, ze zijn als doors met z'n drieën verder gegaan. Dat was, dat was niet nieuw trouwens. Ze hadden in Amsterdam gespeeld um, uh, uh, samen met uh, Jefferson Airplane. Dat zijn ook mooie verhalen. Hij, hij, Jim Morrison is het podium opgekomen om te dansen met Grace Slick. Maar had in Amsterdam wel heel veel verleidingen in de vorm van wit poeder en weet je, ik mm -hmm. dingen dat allemaal tegengekomen. Dat hij in de pauze als een zandzak onderuit ging en uh, per ambulance is afgevoerd. Waardoor uh, de Doors hun fameuze Nederlandse optreden zonder de, de excentrieke voorzanger uh, Jim Morrison hebben moeten afwerken. En toen heeft Raymond Zarek ook gezongen. Dus, dus dat concert is verder wel doorgegaan. En zo hebben ze dat uh, na zijn dood ook geprobeerd. Uh, maar ja, dan mis je toch ja, net iets als uh, Queen zonder Freddie Mercury. Weet nee, je wel. Dat werkt, ja, dat het is het werkt gewoon niet. He? niet meer. Nee, nee. En hij heeft nog wat solo-dingen gedaan, hij heeft nog geproduceerd. Maar hij heeft nooit meer zo in de spotlight kunnen staan als dat hij met de doorsteed. Oké. Okay. Hey, jij wilde Breaks uh, Through horen, hè? Break on through, dat is, nou ja, kijk, het, het, het, het intro van uh, Like My Fire is uh, genoegzaam bekend en door jullie al gebruikt. Maar Break on through, daar hoor je ook wel iets van de gekte van de Doors en zijn, uh, en zijn heerlijke, ja, wat, wat zijn geluid was, zeg maar. Een, uh, een heel kenmerkend geluid, waardoor je direct herkent dat het de Doors is, plus die gekte die erin zit. Ja, dat vond ik wel, wel gepast. Ja. Nou, dan gaan we die draaien. Leo, dank je wel. Ja. Oké. Okay. You know, the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, the other side yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. but oh, Break on through van de Doors op verzoek van muziekjournalist Leo Blokhuis. Maar met het verkeer schiet het nog niet zo op. Jolande van der Velden. Ja, toch zit er wel een beetje lucht in, hoor. Uh, de dagelijkse files nemen wel degelijk wat af. Het is alleen niet zo goed te merken, want in de Randstad en in het zuiden van de Rand, ja, is toch nog wel de meeste vertraging. Maar uh, de net 220 kilometer, als ik me niet vergis, nu 175. Dus er gaat wel wat af. Nog steeds langzaam rijden op de A2, Eindhoven richting Utrecht... bij knooppunt de Empel 6 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost... en knooppunt Badhoevedorp 9. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag 10 kilometer. Net over de grens in België op de e A19 een lange file richting Antwerpen. Bent u op weg naar Antwerpen kunt u beter omrijden... via Roosendaal Bergen op Zoom. Een seinstoring waardoor er tussen boven Karspel, Grotehoek en Enkhuizen... geen treinen rijden. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. 10 minuten voor half 10 is het. We luisteren naar het NOS Radio 1-journaal. Een druk programma voor drie artsen uit Bagdad. Op bezoek in Beverwijk. En niet alleen in het brandwondencentrum zelf, Maino. maar ook bij een bank. Wat doen jullie daar? Ja, we zijn bij een bank. Doet u de kluis maar open, hoor. Zo. Een hele koude kluis. Ja, het gaat niet om geld, hoewel Bach dat, dat ook vast kan, uh, kan gebruiken. Maar dit gaat Ger Koopman om de huidbank. En die ligt achter het ziekenhuis van het uh, brandvondencentrum Beverwijk. Ja, goedemorgen. Ja, je bent op de huidbank. Van... Hier komen ze ook langs? Hier komen ze ook langs. Wij doen dat vaak met de mensen uit het buitenland. Dat we ze de huidbank laten zien. Want vaak zijn ze erg benieuwd hoe wij dat allemaal georganiseerd hebben. En ze zien dat als een uh, waardevolle aanvulling voor hun... Uh... Methodiek in het land waar ze vandaan komen. Links van mij honderden plastic potjes, rechts. Ja, het is net een soort... Uh, uh, uh, hoe zou ik dat nou eens omschrijven? Plastic zakken. Alsof je vleeswaren in het schap van de, van de supermarkt ziet. Ja, maar dan ietsje anders. <laughs> hier zit geen prijsje op natuurlijk. Dit is huid van iemand die overleden is. Dit is huid van iemand die overleden is, ja. Nu verandert in een nummer geen naam meer natuurlijk. En, uh... Dat ligt hier klaar. Dat ligt hier klaar om te wachten voor... we hebben bloed afgenomen bij deze donoren. En dan moeten we zeker weten dat deze donoren geen overdraagbare ziektes hebben... zoals HIV of hepatitis... We hebben het vanmorgen gehoord, ook van de artsen zelf. Belangrijk probleem. Het zijn niet alleen de bermbommen. Het zijn niet alleen de zelfverbrandingen. Ze hebben ontzettend veel patiënten. Het jaar ervoor, 2011, duizend. Afgelopen jaar, 2012, 2000 patiënten in dat centrale ziekenhuis in Bagdad. Het zijn ook heel veel ongelukken in en om het huis. Mensen die soms voor meer dan 70% verbrand zijn. En dan komt het grote gevaar van de infectie om de hoek kijken. Dat kent u. Ja, infectie is eigenlijk de grootste boosdoener bij brandwondenpatiënten. Als brandhondenpatiënten echt overlijden, dan is het vaak. De gevolgen van een grote infectie. En daarom die huid? Die huid die werkt als een biologisch uh, verband. En is ook een. Uh, ja, het neemt de afweer over van de huid die weg is. Om maar dicht te zijn. Om maar dicht te zijn en uitdroging te voorkomen. En de wond zo gezond mogelijk te houden. Dit hebben ze niet in Bagdad? Uh, dat ik weet niet, nee, nee, nee. Misschien af en toe dat er wat gebeurt. Maar niet echt een bank. Uh, goed opgezet. Uh, Protocollen. Dat zullen ze niet in die landen nemen. Nou. In zo'n kluis als waar wij nu staan, waar het min. Nee. Plus 4. Plus 4. Die potjes, wat is dat? Heel veel kleine, doorzichtige potjes. Ja, op een gegeven moment wordt die donorhuid die wordt verwerkt tot strookjes donorhuid... zodat de arts in een brandwondencentrum direct het kan gebruiken op de operatiekamer. Zoveel verschillende soorten huid zijn die er dan? Ja, we hebben huid die. Uh, sommige huid die wordt gemest, dan maken we er een, een, een netje. Gemest? Ja, dan maken we er een netje van. Want uh, dan kan er ook vocht doorheen komen. Hè? Dus een drainagegaatjes erin. En soms heb je dat niet nodig, soms wel of een groter gaatje. En al die soorten die maken wij. Vorige week Iran nog op bezoek hoorde ik net. Ja, we doen Iran er ook even bij dan. Ja. ja. En wat nemen die daar nou van informatie aan mee? Gaan ze dat dan ook opzetten in die landen? Ja, die willen dat opzetten. Toevallig had ik van de week een mailtje terug uit de mensen van Iran. En die hebben een subsidie gekregen van hun overheid om zo'n soort gelijke bank op te gaan zetten in Iran. De, dit is onderdeel van uh, de brandvonden stichting die ook heel veel voorlichting geeft. Ja, daar is misschien ook wel grote behoefte aan daar. Ja, in die land is er uh, heel veel behoefte aan dit soort informatie. Ja, we ja. horen net, infectie is een belangrijk punt... maar het zijn ook bijvoorbeeld soms gewoon ja, uh, primitieve kooktoestellen in, in woningen... met z'n allen rond de pot thee en dat er dan een ongeluk gebeurt. Dat, dat hoorde ik vanmorgen van die artsen ook. Het is niet alleen maar de grote in het oog trekkende bomaanslagen... die we steeds in het nieuws zien, gisteren nog gebeurd in Bagdad. Ja, de, kleine, de, de, de meeste rampen komen niet in de krant... Die komen gewoon langzaam binnen via de achterkant van het ziekenhuis. En dat is elke keer een ramp op zichzelf natuurlijk. Dus dat, u gaat ze ongeveer uitleggen dat je dit zo kan opzetten? Ja, dat, en dan niet even laten zien. Maar als ze training nodig hebben, dus dat ze stagiaires sturen... dan kunnen we die mensen trainen, protocollen overhandigen. Dus ook een veilige huidbank maken voor die mensen. Zullen we de kluis weer dicht doen? Want het allemaal maar warme lucht... Dat er nog zoveel, een enorme hoeveelheid, hè? want ik, ik zie hier honderden van die plastic zakken liggen. Ja, er gaat constant uh, huid in en uit, als het ware. Uh, ja, hebben wij dan ook zoveel brandwondenpatiënten? Uh, wij hebben 750 klinische brandwondenpatiënten in Nederland elk jaar. Voor de drie brandwondencentra, als je dat even vergelijkt met één ziekenhuis in Bagdad, waar ze er 2000 hebben. Ja, dat zijn complete fabrieken daar, brandwondenpatiënten. Triest. Ja. Triest, maar het mooie bijkomende is dat u ze het hier wel kan uitleggen... dat er een soort uh, uitwisseling plaatsvindt. Ik geloof dat ze worden nu nog ontvangen in het ziekenhuis hier achter ons. En dan komen ze hier en u bent er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. We zetten de koffie op en ze zijn welkom. Vijf minuten voor half tien is het. Dankjewel. je wel. vanuit Beverwijk. In de ochtend- en avondspits het NOS Radio 1-journaal. Misstanden bij reisscholen moeten harder worden aangepakt. Dat vindt de Partij van de Arbeid. Kamerlid Adje Kuiken, goedemorgen. Goedemorgen. Um, zijn er misstanden dan? Want minister Schultz van Verkeer zegt van niet. Nou, het aantal reisscholen is eigenlijk alleen maar toegenomen. En dat geldt niet uh, voor de kwaliteit. En daar worden klanten uh, de dupe van. En ik krijg er veel berichten van. En dat is ook hetgene wat de branche hm. zelf uh, zegt. Maar, maar wat zijn die misstanden dan? Nou, bijvoorbeeld, je betaalt voor een uh, pakket om een aantal rijlessen te doen. Uh, je hebt meer rijlessen nodig en dan betaal je heel veel geld. Of je hebt betaald voor een pakket en uh, je komt nooit aan je examen toe. Of je moet heel mag snel afrijden, maar blijkt dat je dan nog helemaal niet geschikt voor bent. Een paar ja. kleine voorbeelden. Nou, volgens de meeste zijn er geen signalen dat nieuwe rijscholen vaker onder de maat presteren. Nou, dat is niet geluiden die ik van de branche zelf hoor. En ook het CBR uh, heeft wel degelijk aanwijzingen... Uh, dat uh, door, juist door de grote groei van het aantal rijscholen de kwaliteit daar geen tred mee houdt. En ik vind dat het, er een aantal maatregelen moeten worden genomen om die kwaliteit wel te garanderen. Hmm. Want men probeert um, snel geld te verdienen op deze manier? Uh, nou ja, zelfs vanuit de overheid zijn mensen uh, opgeleid om een rijschoolhouder uh, te worden... terwijl de opleidingseisen daar eigenlijk niet bij uh, passen. Uh, en ik krijg dus signalen dat klanten daar de dupe uh, van worden... Daarom wil ik ook dat er een klachtenmeldpunt komt... waar klanten met hun problemen naartoe kunnen gaan. Dan krijgen we ook meer zicht op de omvang. En bovendien krijgen we dan ook meer zicht op de kwaliteit... die volgens mij nu onder de maat is. Hm, maar zou de opleiding en de vergunningverlening dan niet beter moeten? Ja, ook het uh, opleidingen... vanmiddag hebben we een debat over de opleidingen... wil ik aan de orde stellen. En ik wil ook dat rijscholen die uh, daadwerkelijk onder de maat presteren, hun vergunning ingetrokken uh, kan worden... Uh, het CBR zegt ook tegen mij, we zien een aantal reisscholen terugkomen waar wij denken dat het niet, dat het niet klopt. Uh, en ik vind toch dat zij met hun signalen iets moeten kunnen doen. Zou je dit niet aan de markt kunnen overlaten? Want ik kan mij voorstellen dat, uh, althans zo ging het in mijn tijd, dat als je een goede reisschool uh, was, dan ging dat van mond tot mond. Uh, dan, dan ging je naar dezelfde rijschool als je vriendin of, of een vriend van je. Nee. Zou het niet kunnen dat uh, op deze manier slechte reisscholen zichzelf uiteindelijk uitschakelen? Dat blijkt niet het geval te zijn. In het afgelopen jaar zijn er bovendien 1200 rijscholen bijgekomen. Uh, ja, klanten zien door het bomen het aanbod het bos niet meer, kun je zeggen. Uh, en de signalen dat, er, dat het niet goed gaat worden eigenlijk alleen maar sterker. En daarom vind ik dat je dat als overheid ook maatregelen zult moeten nemen. Hmm. Nou kunnen we ons voorstellen dat de coalitiepartner, zoals Lara het al zegt, het wel aan de markt wil overlaten? Zit er een verschil tussen u beiden? Ik heb daar een andere opvatting over... en daarom wil ik ook graag vanmiddag met de minister dat bespreken. Ik zie nu dat de klant gedupeerd wordt door een aantal rijscholen... die niet goed presteren, niet de kwaliteit leveren die nodig is. Dat is slecht voor de klant, slecht voor de verkeersveiligheid. En daar wil ik graag wat aan doen. Goed. Adje, kijken van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer daarvoor. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Over de rijscholen er komen dus vragen aan de minister... en minister Schultz van Verkeer daarover. Ja, vindt er ook meer over op onze website trouwens. Meer controle rijscholen van de A En op onze site vindt u ook meer informatie over... Uh, meer nieuws over het aantal doden door de tornado in de Verenigde Staten. Tot nu toe zijn dat er uh, bijna honderd. wordt daar uh, zo dadelijk over bijgepraat door uh, Jan van de Putten. Ja, u denkt, waarom zit ze nou te oude hoeren? Maar <laughs> ik probeer een beetje de tijd hey die, te vullen, want ja, die. daar is hij. Hij komt is binnen. Dus kokkelman, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Fijn dat je er ja, was... bent. Ik was nog even met een paar andere dingen bezig ja, aan de Ja, dat helemaal niks. <tankt> Vertel eens, wat heb je zo dadelijk? Uh, met Jaap van Ginneke ga ik praten. Hij is massapsycholoog en hij reageert op de massale uh, rouw, bijna nationale rouw in Nederland... sinds de, de twee broertjes Ruben en Julian afgelopen zondag uh, dood zijn aangetroffen. En verder, paus Franciscus heeft opnieuw voor een uh, verrassing gezorgd... want volgens de televisiezender van het Vaticaan... heeft hij een heuze duivelsuitdrijving uitgevoerd. Ja, zijn gezicht veranderde, veranderde <tankt> hoorde ik helemaal. <tankt> heb ik ook gehoord. Ja, ja, nou benieuwd. En wat er verder gebeurde, horen we zo bij de Cairo... Dit is Radio 1. Nu is nog het NOS Journaal, Jan van der Putten. In de gemeentehuizen van Zeist en wijk bij Duursteden zijn de condolianceregisters geopend voor de broertjes Ruben en Julian. Burgemeester Jansen van Zeist tekende als eerste. De school van de jongens wordt ook uitgebreid stilgestaan bij hun dood. Er is vanochtend een bijeenkomst voor ouders en leerlingen. In de Amerikaanse staat Oklahoma wordt gevreesd voor een dodental van bijna 100 als gevolg van de tornado die vannacht overtrok. Onder die slachtoffers zijn 20 kinderen, er zijn meer dan 100 gewonden. In verschillende voorsteden ten zuiden van Oklahoma City maakte de tornado gebouwen met de grond gelijk. Technisch dienstverlener Imtech heeft vorig jaar een verlies geleden van 226 miljoen euro. De jaar omzet van Imtech steeg met 8% naar 5,5 miljard. Oorzaak van die rode cijfers zijn de problemen bij projecten in Polen en Duitsland. Imtech leidt op de mislukte bouw van een pretpark een verlies van in totaal 370 miljoen. Begin volgende maand is het onderzoeksrapport over die problemen in Polen klaar. En de SP vindt dat scooterrijders die te hard rijden... beboet moeten kunnen worden op kenteken. Nu is dat nog niet mogelijk en wordt alleen door de politie gekeken... of een scooter is opgevoerd. De SP vindt dat agenten laserguns moeten inzetten... om overtredingen vast te stellen. Die laserguns worden, u weet dat, ook gebruikt voor motoren en auto's. En dat zijn de hoofdpunten. Nou, luisteraars laten ons weten dat ze fijn naar ons hebben kunnen luisteren vanuit de file, Jolanden van der Velden, Want die hebben er veel gestaan vanochtend. Ja, Hoe zit het inmiddels? Wat. Nou, het gaat toch wel langzaam de goede kant op. Dat is vooral bij Rotterdam te merken. Nog 120 kilometer file, maar ja, elders in de randstad en ook in het zuiden nog veel vertraging. Nog een langere file op de A4, Den Haag richting Amsterdam bij Hoofddorp 6 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Bevenwijk en knopend en 10. En op de A12, Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag 8 kilometer. Net over de grens in België op de E19 richting Antwerpen Lange File. Bent u op weg naar Antwerpen kunt u beter omrijden via Rozenau en Bergen op Zoom. Ook een uh, probleem bij de spoorwegen, want tussen boven Karspol, Grotebroek en Enkhuizen... rijden geen treinen vanwege een Daar kan de vertraging oplopen tot meer dan een uur. Fijne dag, iedereen. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Emotionele hypes volgen elkaar steeds vaker op. Artsen willen keuzevrijheid in de zorg behouden. De paus lijkt aan duivelsuitdrijving te doen. En het ochtendhumeur van Mart Smeets, het is bijna drie over half tien. Dit is de KRO, hier is Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Utrecht... Gestolen gehavend teruggevonden en gerestaureerd Een van de pronkstukken van het museum Katerine Convent keert vandaag terug naar huis. Twitter met me mee @skokkelman. Reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgenneterland@karo.nl. Miljoenen kijkers, dames en heren, keken zondagavond laat voor het extra journaal. Tienduizenden condolences via internet. De vermissing en de uiteindelijke dood van de broertjes Ruben en Julian hield en houdt Nederland in de greep. Een golf van collectief gedeelde emotie overspoelt het land. Ja, van Ginneke, goedemorgen. Goedemorgen. U bent massapsycholoog. De gemeente bij Duurstede heeft nu al die weg inrichtingsverkeer gemaakt. om te voorkomen dat het daar een enorme opstopping wordt. Dit hebben we wel vaker gezien. Hoe verklaart u dit? Nou ja, je hebt een paar dingen. Ten eerste, de audiovisuele media zijn steeds indringender geworden en sneller met nieuws. Dus die emotie komt enorm aan. Wij zijn ook ingericht door God en de evolutie om emoties van andere mensen snel over te nemen. En het tweede is natuurlijk dat, dat mobiele internet, het feit dat we een pingetje krijgen op onze telefoon of op onze iPad... als er weer een, een nieuwtje is, dat dat maakt dat we steeds sneller bij die emotie aanhaken. Ja, ik wil niets afdoen aan het drama, want het is natuurlijk verschrikkelijk wat zich daar heeft afgespeeld. Maar waarom is het een soort van nationale rouw? Nou ja, in dit geval is er natuurlijk één bijzondere omstandigheid. Er zijn wel vaker van die zogeheten gezinsdrama's. Maar nu hebben we twee weken in spanning gezeten van komt het nog goed of toch weer niet. En dat heeft iedereen eigenlijk alert gemaakt en de oren doen spitsen. Uh, en dat maakt dat we uh, meer zijn ingehaakt op deze gebeurtenis dan anders. Maar het is net ook alsof je met z'n allen mee moet doen. En dat zeg ik omdat uh, internetjournalist Alexander Klubbing uh, afgelopen zondag aan het uh, twitteren was. En hij twitterde niet over de broertjes, maar over een internetnieuwtje. En toen kreeg hij het halve land over zich heen. Ja, ja. De, de, de... Het is heel merkwaardig dat we dus in een soort van emotionele achtbaan zitten. Want vorige week hadden we dan nog uh, de finale van het Songfestival zo geheten. Daarvoor hadden we de Kroning. En zo is er eigenlijk uh, twee keer in de week een grote nieuwshype... Uh, waar we ons enorm door emotioneel laten meeslepen. En dat is toch relatief nieuw, dat gaat steeds sneller. Ik heb daar vorig jaar een boek over gepubliceerd, dat heet Het enthousiasmevirus. Dat gaat over de positieve kant van die zaak. Ja. Maar die stemmingsbesmetting wordt steeds opvallender. Maar u hebt het bijna over een bipolaire natie. Ja, dat zou je uh, kunnen zeggen, dat vat het mooi samen. Dat zijn wij inmiddels? Ja, dus we... we, we, we uh... We buitelen van, uh, van, hype naar scare, uh, van hype naar scare. En uh, dat gaat alles nog op en neer. En we, en, uh, we, ja, we, we gaan daar ook uh, graag in mee, bij wijze van spreken. Maar ja, mensen die lijden aan een bipolaire stoornis, die gaan doorgaans naar de psychiater en die krijgen medicatie voorgeschreven. Ja, in dit geval uh, zal dat niet lukken. Nee. Uh, maar het is, het is natuurlijk, je kunt je wel vragen stellen over hoe dat gaat met de informatievoorziening van een land en een volk wat zo geëmotionaliseerd is en ook op cruciale momenten uh, laat wat te wensen over. Dan zie je bijvoorbeeld in de aanloop van een oorlog dat we allemaal uh, uh, met grote emoties meegaan en dat eigenlijk later blijkt dat het toch niet zo'n goed idee is om uh, ons daarin te mengen. Maar zijn wij dan met z'n allen instabiel geworden, laten we zeggen in, uh, op het emotionele vlak, of uh, ligt het aan de hyperigheid van de media? Nou ja, dit is natuurlijk eigenlijk iets van alle tijden, maar vroeger speelde zich dat af in grote groepen of in dorpen waar geruchten rondgingen. Wat er nieuw aan is, is dat we via dat uh, mobiele internet uh, een seconde weten als er een aardbeving in Hawaii is of een uh, of aanslag in de Verenigde Staten. Dus je ziet dat de hele wereld steeds meer in een soort van... Uh, ja, collectieve opwindingstoestand geraakt. Ja, maar we hebben dat wel bij twee broertjes... en niet bij een tornado in de Verenigde Staten. Bedoel, het is wel de hele tijd in het nieuws, maar we gaan daarvoor niet de straat op. Nee, nee. dus er zijn sommige onderwerpen waar we ons makkelijk mee, identificeren, mee willen identificeren... Ja. en andere niet. Dus uh, hoe, hoe dichterbij het komt, hoe makkelijker dat natuurlijk gaat. Even naar de, de moeder van die twee jongetjes... Zou het voor haar ook uh, kunnen helpen dat er zoveel uh, nationale rouw is en dat er stille tochten misschien worden georganiseerd? Dat er ja, condoleanzeregisters zijn? Het wel. En er, is, er is ook een authentieke behoefte bij mensen om steun te geven, om te helpen. Uh, om dat noodlot uh, te proberen te bezweren hè, bij die zoekacties. Uh, dus dat, dat is een positief ding. Aan de andere kant denk ik dat ze toch maar beter de radio en televisie een tijdje uit houden. In, in het belang van haar eigen rouwverwerking? Ja. Ja. Maar goed, dat, dat doet ze vermoedelijk ook wel, denk ik, of niet? Ja, ja, ik denk dat, dat ze wel iets wel, anders ja. aan haar hoofd heeft... Dan, dan naar de televisie te kijken en naar de radio te luisteren. Ja, Maar goed, het is natuurlijk mooi. En ook nu dat er, dus, uh, ja, dat er dan een stille tocht is... of een, uh, ja. een gezamenlijke rouwplechtigheid, dat, dat geeft wel steun. Ja. Maakt het ons eigenlijk ook uh, gelukkiger... dat we met z'n allen dit soort uitlaatkleppen hebben... Ja, het heeft goede en het heeft slechte kanten. Ik denk dat het om te beginnen belangrijk is dat we er de vinger op leggen dat we constateren dat het zo is. En het heeft grote consequenties bijvoorbeeld voor de overheid of voor bedrijven die daarmee te maken krijgen. Die moeten dus leren om steeds sneller te reageren op dit soort van plotselinge collectieve emoties. Maar is het daarmee ook niet zo dat je die collectieve emoties dan extra voedt? Ja, maar dat is een proces wat, uh, waar, je, waar je geen greep op hebt. Of je dat nou goed vindt of slecht vindt, of je dat nou wel of niet vindt, dat, wilt, dat gebeurt toch. Ja. En als je uh, even met andere dingen bezig bent, dan is daar eigenlijk weinig ruimte voor? Ja, en, uh, je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om, om daar niet in mee te gaan en uh, je, je mobiele telefoon af en toe eens een tijdje uit te zetten of op je, op je computer de Twitter-faciliteit even uit te zetten. Uh, ik, ik merk dat als ik, als ik aan het schrijven ben... dat ik dat even niet uh, iedere drie minuten aan mijn hoofd wil hebben. Nee, nou ja. <laughs> dat is uw uh, spanningsboog, drie minuten. Nou, die probeer ik, ik probeer juist uh, een langere transportsproog te maken... zodat ik een hele dag kan doorwerken. Goed. Um, het is een vreselijk drama. En er zullen ongetwijfeld heel veel mensen daar naar Wijkbeduursteden vandaag toekomen... om daar bloemen en knuffels neer te leggen. Het condoleance hey, register is, is geopend. Dat is ook mooi. De burgemeester oh. van Zeist heeft, geloof ik, als eerste zijn, zijn naam daar in het condoleance uh, register geschreven. Ja. En wij zijn met z'n allen een bipolair volk geworden. Hartelijk dank, Jaap van Ginneken, massa psycholoog. Ja. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u net bijzonder interesseert. Deze week wordt bij veel mensen het vakantiegeld weer gestort. Net als vorig jaar wordt het geld vanwege de crisis niet uitgegeven aan vakantie. En nu is de vraag: wat is eigenlijk de beste investering voor je vakantiegeld? Het antwoord komt van econoom Erika Verdergaal. Nou, als je toch al bulkt van het geld, dan heb ik er geen enkel bezwaar tegen als je van het vakantiegeld lekker op vakantie gaat. Maar als het zo is dat je veel schulden hebt dan moet je je afvragen of dat nou wel zo verstandig is om van geleend geld op vakantie te gaan. Nou, een goede investering is dan bijvoorbeeld je schulden aflossen. Dat levert natuurlijk ontzettend veel op, dat bespaart veel rente. En het kan ook zijn, je hebt geen zin om op vakantie te gaan. Je wil iets verstandigs met je geld doen. Als je maar een klein beetje geld hebt, moet je natuurlijk niet in allerlei producten gaan beleggen. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen om de spouwburen van je huis te laten isoleren, want dat levert geld op. Of volg een cursus waar je wat aan hebt. Dan investeer je met dat geld in jezelf. Ja, nou, een paar tips waren dat. Cursus Biodanza of zoiets. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Utrecht. In het Katerijnen Convent is Marcel Dekker. Directeur Marieke van Schijndel van het Museum Katerijnenconvent in Utrecht is een blij mens, toch? Een zeer gelukkig mens ben ik. En een beetje opgelucht? Ontzettend opgelucht, ja, absoluut. En zeer dankbaar dat de politie zo'n fantastisch werk heeft gedaan en de monstrans heeft gevonden. Ja. Want er keert vandaag in dit Museum voor religieuze Kunst iets terug dat een hele tijd niet te zien was. Namelijk dit 18e eeuwse altaarstuk. En dan mag u met uw expertise als museumdirecteur, mevrouw Van Schijndel... vertellen waar we het over hebben. Ik ga alvast verklappen dat het een monstrans is van zo'n meter hoog. Inderdaad, een monstrans van een meter hoog. Een zeer bijzondere monstrans. Een 18e eeuwse uh, zilveren vergulde stralenmonstrans. Bovendien zeer rijk, versierd met honderden diamanten. Het prachtig. Ja, zeker. Na de restauratie uh, blinkt hij ons weer prachtig tegemoet. U zegt restauratie, want ja, ja, dit stuk kwam eigenlijk uh, in januari uh, op een negatieve manier in het, uh, in het nieuws. Vertelt u eens. Ja, op 29 januari zijn we opgeschrikt door een zeer brutale en zeer agressieve overval op het museum. En toen is deze monstrans uh, meegenomen... Um, en gelukkig een paar weken later weer gevonden en ook verdachten aangehouden door de politie. Ja, en dat ging er niet zachtzinnig aan toe. De deur werd uh, hier, een glazen deur werd hier uh, hard ingetrapt. En uh, iemand ging naar beneden, gooide een vitrine om en dat ding werd in een zak gedonderd. Ja, absoluut. En eigenlijk was direct duidelijk dat hij al krom was. De getuigen hebben dat ook gezien. Uh, en toen we hem weer terugzagen bleek hij, naar ons idee, nog wat, leek hij nog wat krommer dan we hadden gedacht. We waren echt nogal ja, geschrokken. Ja, hoe kom dan? Ja, echt ontzettend krom. Voor museummensen is uh, een, zeg maar een millimeter uit het lood al krom. Nou, dit was echt zeer krom. Maar gelukkig bleek dat hij heel goed te restaureren was. En uh, dat is ook gebeurd. Uh, en hij straalt ons nu weer tegemoet. Ja. Hij is niet compleet, hè, helaas. Nee, helaas is het zo dat een van de diamanten opzetstukken nog niet gevonden is door de politie. En dat is heel erg jammer, uiteraard vanwege de cultuurhistorische waarde van de monstrans. Maar zeker ook omdat het gaat over diamanten die geschonken zijn door parochianen in de 19e eeuw. Vrouwen hebben letterlijk de oorbellen uitgedaan en geschonken aan de parochie om met elkaar het geloof nog meer te vieren. En dat maakt het extra pijnlijk dat die diamanten nog niet terug zijn. Ja, die zwerven nu ongetwijfeld ergens op de zwarte markt rond. Heeft u er nog vertrouwen in dat dat nog terugkomt? Ja, ik heb er zeker vertrouwen in. Ja, dat zegt een directeur natuurlijk altijd. En ik heb ook nog wel wat hoop. Um... We moeten wel reëel zijn, hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans. Maar toch, het zou fantastisch zijn als ze terugkomen. En daar hoop ik zeer op. Ja, want u zei het al, grote cultuur, historische waarden. En dan denk ik bij mezelf, een monstrans is een monstrans. Waarom ja. is deze nou zo veel bijzonderder dan? Nou, hij ziet er prachtig uit. Uh, dat komt ook zeker door de diamanten. Uh, het is de mooist versierde monstrans die wij hebben in onze collectie. En wij hebben de belangrijkste collectie liturgisch vaartwerk, zoals dat heet. Uh, Museum Katharijnenconvent is het Nationaal Museum. En deze monstrans past wat dat en gaat ook echt in onze collectie. En het is een monstrans die verband houdt ook met het mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen uh, vond er een mirakel plaats. Een man was ziek kreeg thuis bezoek van de pastoor, kreeg een hostie. Hij braakte de hostie uit en uh, de hostie werd in het vuur ge gegooid... Uh, samen met het braaksel. Het braaksel verbrandde uiteraard, maar de hostie niet. En dat noemt men het mirakel van Amsterdam. Um... vervat uh, die geschiedenis in dit stuk, hè, kun je gerust zeggen. Even kort ten slotte, want we moeten gaan, uh, overgaan tot de orde van de dag. Uh, dat ding is eigenlijk op een hele eenvoudige manier gestolen. Uh, dat kan niet meer gebeuren, hè, mevrouw Schijndel, in de toekomst. Ja, het is op een verschrikkelijke manier gebeurd. Klaar ligt de dag, een vol museum. Kan het dat nog gebeuren? Um, als wij deze monstrans altijd in een kluis zouden zetten... zou het niet gebeuren. En wat altijd de afweging is voor een museum... is laten zien, zo goed mogelijk laten zien... aan zoveel mogelijk mensen... versus de zorg voor een voorwerp. Ja. Nou, hij is prachtig gerestaureerd... en vanaf vandaag weer in dit museum te zien. Hè. Succes. Jij ook, Marcel Dekker was dat. Straks Engels als voertaal op de universiteit. Moet Frankrijk er dan eindelijk aan gaan geloven? Maar eerst. Two, one, go. Deze dag. 2006. Hallo Willem van Beuzenkamp. Hier meneer, meneer de Hallo Poppes. Ha, gaat het een beetje goed Willem? Ja het is wel warm hier. Ja, deze dag in 2006 overlijdt op 59-jarige leeftijd Willem van Beuzekom, groot radiomaker en televisiebaas. Maar misschien nog wel het meest bekend als commentaarstem bij het Eurovisie Songfestival. Jeugdvriend Ulko van de Pol over Mister Songfestival. Op reconstructie door Willem van Beuzekom. Ik ken Willem vanaf 1968 in de studentenvereniging. Ik heb net de eerste start meegemaakt. Hij liep mee met uh, Kees van Maassendammer, helemaal code Kloet. Uh, die kende hij, ik ken de familie de Kloet goed. En hij ging mee met het programma van uh, uh, opvallend van visite. En uh, dat nam eigenlijk steeds meer van zijn, uh, van zijn leven in beslag. Zodat naast uh, de kroeg en zijn, zijn dj-werk zeg maar, er haast geen tijd voor studie meer overblijft. Ik vond hem uh, een, een rustige uh, presentator, wat een verademing was, zeker in die tijd ook. En ik vond hem uh, inhoudelijk veel toevoegen. Dus hij zette de luisteraars echt aan denken en gaf ze informatie in een wat thematischer aanpak van programma's. Hallo, vanmorgen alweer de zesde uitzending in de serie Popmuziek. De laatste keer hebben we jullie alles verteld over de gitaar en wat dat instrument doet in een popsong. Deze uitzending gaat onder andere over de piano, de viool en het drumstel. Willem is op een gegeven moment uh, coördinator geworden uh, van uh, Hilversum 3, VARA. En is toen uh, doorgegroeid uh, naar directeur radio. En van daaruit directeur NPS geworden. Hij heeft nog een klein uitstapje gemaakt als tv-presentator... maar daar vond eigenlijk iedereen van dat hij daar nou niet op zijn best was... Dat lag hem veel minder dan rustig achter de microfoon zitten... en zijn verhaal en zijn, zijn kwijt kunnen en, en plaatjes draaien. Hij is uh, steeds meer opgeslurpt natuurlijk door uh, de bestuurlijk uh, gebeuren... met als jaarlijks hoogtepunt toch voor hem wel... ongeacht de inhoud van het festival, uh, maar het zongfestival, uh, Het presenteren, maar ook die, die, die week daaromheen met alle droems en de rands, uh, wat altijd. Hij kwam daar uitgeput, maar voldaan altijd van terug. Het was een heerlijke avond met wat minder goede liedjes, maar ook met een groot aantal heel goede liedjes. Ik hoop dat u van harte heeft genoten. Hij is geopereerd aan darmkanker en daarna is zijn er allerlei ontstekingen weggekomen en is het een, een hellend slag geweest um, waar, um, uh, waar hij niet meer uitkwam. Uh, hij was bezorgd dan, dan de omgeving en dan de artsen en um, ja, achteraf heeft hij helaas gelijk gekregen. Uh, hij stond net aan de vooravond van, hij was net getrouwd. Hij had, woonde al langer samen met Jan Willem, maar hij was getrouwd. Hij was in alle opzichten van plan om een nieuw leven te beginnen. En uh, ja, dat is uh, heel vreed uh, verstoord door uh, stomme complicaties bij een operatie. De tikkens lagen klaar voor het laatste Songfestival en hij had besloten na een lange periode dat af te sluiten. Hij zou ook met pensioen gaan, kort daarop. En ik denk dat hij zich zeker inhoudelijk met andere zaken zou hebben bemoeid... met inhoudelijke programma's zou hebben bemoeid. Meer de ontspanning, de inhoud, muziek, maar kunst in het algemeen. Zeer cultureel onderlegd, zeer breed cultureel onderlegd, Willem. Nou, daar had ik hem graag nog een rijk bestaan in gegund. Ook al van de Pol over het overlijden van Willem van Beuzenkom deze dag in 2006. Peter Fox nu.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 Ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Mm. Traumbezee, is raus am See. Ik suche neues Land met unbekannten Straßen.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 Peter Fox, House am See. Het is 7 minuten voor tien, u luistert naar de Caro op Radio 1. Engels spreken, lezen en schrijven op een Franse universiteit. Het mag op dit moment alleen bij wijze van uitzondering... maar als dan de minister van Onderwijs ligt daar in Parijs... dan krijgt het Engels een veel belangrijkere rol bij universitaire studies. En that always was a problem in Frankrijk. Frank Reinoud, goedemorgen, zo was het toch? Goedemorgen, goedemorgen, ja zo was het. En wat is er veranderd? Nou ja, die regering wil inderdaad het universitair onderwijs moderniseren. Er staan een heleboel plannen op de lijst. En het enige wat natuurlijk hier tot discussie leidt is dat Engels inderdaad... wat nu al wordt onderwezen, laten we dat niet vergeten... bij zo'n 800 opleidingen in Frankrijk. Hè? Met name de business schools bijvoorbeeld, die de managers opleiden. Maar dat moet verbreed worden, dat wil die minister van Onderwijs. Want wat zegt zij... Wij trekken nu vooral buitenlandse studenten uit, aan... uit Noord-Afrika en andere Afrikaanse landen. Maar we willen juist die high potentials... ja, sorry voor dat moord in het Engels dan, maar we willen die high potentials juist hebben... uit landen waar het nieuwe talent vandaan komt. Ja. Zuid-Korea, India, Brazilië. Die moeten we gaan aantrekken. En dan moet je onderwijs in het Engels geven. O potentieel. <laughs> dat mag je hier niet zeggen. Goed, uh, maar het punt is natuurlijk, het is al lang niet meer zo... dat de, de bovenlaag van Frankrijk helemaal geen Engels meer spreekt. Hè. Dat is nog een beetje het beeld dat hier in Nederland soms uh, uh, heeft postgevat. Maar dat, dat is toch wel veranderd. Nou, vergis je niet. Kijk, de, de bovenlaag ja, een beetje. Maar vooral de jonge generaties... die spreken veel beter Engels dan zeg één generatie geleden. Dat is absoluut. Als je nu studenten spreekt... die spreken bijna allemaal wel redelijk Engels. Maar aan die toplaag vergis je niet. Hè? Want Sarkozy bijvoorbeeld, de vorige rechtse president... sprak nauwelijks een woord Engels. Hij stond bekend dat als hij naar Brussel ging voor een EU-top... dat hij de enige was die nog een oortje in moest voor de vertaling. Ja. Zijn opvolger, de huidige socialist Hollande... spreekt het wel een tikkeltje beter, maar zeker niet accentloos. Ja. En op zijn officiële site van het Elysée stond laatst nog die boodschap... voor Margaret Thatcher toen hij was overleden... in onverstaanbaar Engels, waar toen een hele rel over uitbrak. Dus de top, nou ja, nog niet echt top Engels, spreken ze. Juist. Uh, nou heeft dat uh, uh, verzet tegen de Engelse taal... natuurlijk alles te maken met het nationalistische sentiment... daar in Frankrijk. Uh, uh, is, is dat dan verdwenen... Nee, het, want die kritiek is natuurlijk enorm. Hè. Laten, we dat, laten we die kritiek even op een rijtje zetten. De Académie Française bijvoorbeeld. De instelling die zich sterk maakt voor de Frans taal. Die zegt, dit leidt tot een marginalisering van het Frans. Filosoof Michel Serres heeft zich met de discussie bemoeid. Hij doseert zelfs in de Verenigde Staten. zelf, En hij zegt, het Frans zal een dode taal worden. En het felst was nog wel het onderwijsinstituut... het bijna 500 jaar oude onderwijsinstituut Collège de France. Die zeiden, het is oorlog. Dit plan is zelfvernietiging. Het is een suicidaal wetsvoorstel... Het Engels gaat als een kankergezwel door Frankrijk heen, hebben ze gezegd. Want dat sentiment leeft eigenlijk nogal heel erg. Het is een soort angst voor een Angelsaksische overheersing. Ja. En dat speelt heel erg inderdaad. Dat zie je ook op televisie, hè? Dat zie je ook op televisie. En dat is eigenlijk wat je ook merkt. Hè? dat Als je naar de Franse televisie kijkt... de best bekeken series hier zijn gewoon Amerikaanse series. Maar die worden allemaal gevoice-overd. Want je hoort hier helemaal niks in het Engels. Alles is inderdaad nagesynchroniseerd. En de man die hier bijvoorbeeld Bruce Willis imiteert... in alle Bruce Willis films, is een ster. Is een Franse ster, want dat is de Franse Bruce Willis. Alles is hier nagesynchroniseerd. Als je televisiejournaal kijkt... reportages uit Amerika, reportages uit Azië... overal worden mensen gevonden die Frans spreken. Dus de Fransen denken ook echt dat iedereen in de wereld ook Frans spreekt. Onze buren gingen een keer naar Spanje op vakantie. Kwamen zeer teleurgesteld terug. Want ze zeiden, iedereen weigerde daar in het Frans tegen ons te praten. Goed, morgen komt het voorstel in het parlement. Enig idee hoe dat gaat aflopen? Het wordt gewoon aangenomen, want een meerderheid van de assembleeleden is gewoon voor. Maar ja. er is een hele sterke lobby tegen, van zowel links als rechts. En die hebben in ieder geval één concessie erdoor gekregen. Inmiddels een amendement is aangenomen dat al die buitenlandse studenten... die hier dan straks komen, gewoon Franse taalles ook mogen volgen. Juist, goed. Nou ja, uh, het is een kwestie van generatie, denk ik. Even wachten, als het in die volgende generatie die komt... dan is het Engels wel wat meer ingeburgerd daar. Ook bij de Au potentiel. Dankjewel, Frank, vanuit Parijs. Straks, dames en heren, de nieuwe paus lijkt te doen aan... Uit Hoort u zometeen in het vervolg. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet. Langs Twitter. Kranten. Radio en televisie. Fedex-murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Wat me wel opviel is dat de kunst tongen maakt. Mij doet het ergens aan denken. En een rijk stap. Mij doet het denken aan een autobunkel. Die wil altijd dicht bij de realiteit blijven. Maar de realiteit is nog steeds aan elke dag anders. Zit er een hoger doel achter of is het gewoon technisch legal voor geworden? Ik heb al veel stijlen gehad. Ik was zelfs een van de eerste breakdancers in Nederland. Nee. Ja, breakdance is al behoorlijk oud hoor. is wat, die ontwikkeling. De Gids.fm, straks.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 Onze economie blijft krimpen, dus is het hoog tijd voor een reddingsplan, zegt oud-minister Willem Vermeend. Hij pleit voor een oud beproefd recept: handen uit de mouwen en de schop de grond in. De bouw als motor van de economie. Kansen voor Nederland. In Altijd Wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl.